Nieuwe topper. Ah, nieuwe dipper. Ik ben niet bloedstollend, toch laat ik je bloed stollen. je bloedkroppen die je hart me doen stoppen. Daarvoor zijn krachten hebben geen grap, bedachten raden als ik herrest uit mijn grap. Ik ben door Hara getekend, aan de maatschappij vastgeketend. Moderne slaafbedrijven die in het heden leven achterbleven. Tien profeten, vier kometen. De cyclus is rond en de apocalyps is uitgerekend. 2000 directe jullie vervagen. Dome vader, rexen en de Samen sterk shit, yeah. Ik kom direct de zaken, rappers klaren Kom me maar halen, om niet eens te vragen Toon me waarde, jullie vervagen doelen het niet blasfemisch, maar ze geloven In die homie hier, zonder te breken De openbaring van de profetie. Nigga laat je klopen zien Weet waarvoor je staat vandaag Berust op de stappen die je had gemaakt Dit is leer van mijn doctrine. Al die zogenaamde willen baasjes zijn Maar ik ben het van origine Zie de game als een schiet schijf. Rappers noemen schiet graag Krijg voor Q-natuur mijn stijl zo high Boven de wietlaar Daaronder Wippen, je MC's op geweten set. de strijd weer met de fonds Alsof ik neuzen voor heb Flow's flaminaal vuur spuwend als vlammen vlammen Vermis de actie net als noise of die andere nepper Zeg me welke Q hou je hoog Tijdens je voetbalstage, FBVL bekijkt het goed Ik heb controle over A'sjes, brother ze, ze kijken zo op. verbaasd Ja, ik flikker Ik flip niks Flikken de flikkers Die me in aan flitten Dan spitten, jongen, wat is er Lee is ze Carrière zijn wissel, los op Limonade, shit, ze zijn toch zo op. Bubi's album is een flow Please, ouwe, zijn als vrouwen, ja, ze bitch te veel Hey ja, yo, ik drink je veel. Maar jongen, wees toch eens real Maar als het gaat om de skills ze is de liter of zo so ill En jullie leiden aan de culture Broet je niks, nog fout, maak je fouten Broet je niks, nog fout, maak je fouten man jaar oud In je bek, nikken naar de ik ben de gekste van dat trek, ik kom daar lekker Net als die kilo bullshit in je scherp. Nee, gevallen op mijn voorhoofd, niet op mijn achterhoofd. Laat ze en als die Nigerianen me dat van haar Samen rollen oppervlaktes, barsten, rotsen, breken, regen, vallen, aarde laat het branden bloed oh, en oh. Met het helle vuur op mijn huid kruip ik Lucifer proefde me en spuugde me uit Wie ik ben ben ik al lang vergeten Ik zit opgesloten, daar vaart demonen Mijn hart op eten, waar niemand me kan vergeven Ze hebben mijn levend begraven Zonder geest, in het dodenrijk Daarom vreet de maden aan mijn vlees Ik steek mijn vuist in de grond En spit voor wat ik waar ben Met ondergrondse kopstukken bos ik omdat ik kwaad ben Razen, blaas ik de vlammen Uit van die kaarsen, zodat het in het donker Kan krioelen van de maden Pissen bij de toren Oh, de de zijn en kakken lakken 7-9, dus probeer die shit maar af te pakken We blaffen en bijten, we pissen en schijten Marcheren door de straten hier als wandelende lijken Jay, je Afrikaanse excellentie ik ben een man van mijn woord, van woord. enige in de, de soort Trek de zwart uit de schede, ik heb Afrika om mijn nek hangen Ik heb oetka in hand handpalmen, burn, b -b burn, burn ba Bam, bam, diggy, we verenigen de cities Als jij je nek betrekt, dan ben je een koud, dan met niemand verbergen. Mijn ogen zijn precies hier, ik heb al jullie bitches in mijn vizier Spierkracht, daadkracht, wie het laatst laat krijgt traanggas Explosief als moordier, ik blaas je weg in de game Ik speel killer instinct, We spelen het met spinal en steen En rex en undercover, check me tracks, die worden mijn toffer En als een freestyle van DNL, word ik mijn grover. Van de white naar de D, naar de O, dubbel G Smoke, viria's, brakken, tricks, yo, en word dubbel H Draai een dikke joint van J en spring de crowd in als Leroy. Wees een rap-extremist of een echte fucking people. Ja, ik kan niet anders zeggen, wat een dikke track is dit, zeg hé. Ja, is ja is vette, een vette, uh, vette, vette ja. Echt, White Dog, uh, dankjewel voor, uh, voor de exclusive uh, die we mochten hebben van jou. En uh, ja, uh, check uh, in ieder geval die EP's die je zo meteen gaat uitkomen van White Dog. Want uh, daar staat, dit nummer staat er ook op. Uh, volgende week komt uh, ja, dat, uh, de CD even uit van Macro. Uh? Ja. Die, uh, als het goed is, uh, krijgen wij een exclusief interview met hem. En, uh, maar we gaan eerst even een oudje nog van hem draaien. Zondag is het